10 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. De zanger Michel Martelly heeft de presidentsverkiezingen in Haiti gewonnen. De kiescommissie heeft hem in een voorlopige uitslag aangewezen als winnaar. De definitieve uitslag wordt op 20 april bekendgemaakt. De 50-jarige Martelly, bijgenaamd Sweet Mickey... versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen op 20 maart de 70-jarige Milan de Maniga. Zij is hoogleraar recht en oud-senator. Martelly staat voor de taak Haiti weer op te bouwen... na de zware aardbeving van vorig jaar. Bij de beschadigde kerncentrale in Japan... wordt radioactief water in zee gepompt. Het gaat om ruim 11 miljoen liter licht radioactief water... dat volgens de autoriteiten snel zal oplossen... waardoor het niet schadelijk is voor de natuur. Het water wordt in zee geloosd omdat er ruimte nodig is... voor de opslag van water dat zwaarder is besmet. Afgelopen zaterdag werd bij reactor 2 een lek ontdekt... en het is nog niet gelukt om het te dichten. In Ivoorkust hebben Franse gevechtshelikopters een wapenopslag van president Bakbo beschoten. De twee helikopters vuurden raketten af op een militaire basis in Abidjan. Er volgde een zware explosie. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. De Franse president Sarkozy heeft gezegd dat Frankrijk optreedt na een verzoek daartoe van VN-chef Ban Ki-moon. De secretaris-generaal heeft de Fransen gevraagd te helpen om burgers in Ivoorkust te beschermen en wapens van Bakbo's aanhangers te vernietigen. Zit een president Bakwa weg het plaats te maken voor de winnaar van de verkiezingen, Watara. In Congo zijn zeker 26 mensen omgekomen toen een vliegtuig van de VN neerstortte. Het toestel wilde landen in een regenbui in de hoofdstad Kinshasa. Na een ruwe landing brak het in stukken en vloog in brand. Het VN-vliegtuig kwam uit Kisangani in het noordoosten en had 33 mensen aan boord. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen vooral in het noorden regen. Temperatuur tussen 11 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Gio Lippens. Goedenavond, dit is aflevering 9.566 van uw sportprogramma op de maandagavond. En dat op de dag na de Ronde van Vlaanderen. Een koers waaraan Karsten Kroon met weinig plezier zal terugdenken. Hij kwam namelijk zwaar ten val. BMC, Karsten Kroon ligt daar. Helm af. Ja, dat is niet goed. Dan vraag je... Vanochtend aan hem, hoe zit het? En dan lig je daar ineens. Zometeen bellen we met de pechvogel van gisteren. En vandaag natuurlijk ook een uitgebreid oog, eh, voor, eh, vooruitblik op de Champions League. Morgen beginnen de kwartfinales van het miljoenenbal. Rafael van der Vaart kan niet wachten om het met Tottenham Hotspur op te nemen... tegen zijn oude club Real Madrid. Dat zijn de wedstrijden waarvoor je ja, leeft als voetballer. Waarvoor je als klein jongen zei ja, dat wil ik. Kwartfinale Champions League, Madrid uit. Nou, volgens mij is er niks moois. Voor van Novak Djokovic kan het al helemaal niet kapot in 2011. Hij won de Australian Open, het toernooi van Dubai, Indian Wells en nu ook Miami. Al die overwinningen, je zou bijna zeggen dat het zwaar is. Ja, yeah, het is. Het you know, is it's been een really, heel really long 3-4 months of the year for me. Of course, very, very successful in. Uh... Hij is er inderdaad moe van. Mark Brasser praat ons straks bij over de recordreeks in wording. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur en langs de lijn. De Belgische wielrenner Nick Nuyens kon het bijna niet bevatten. Hij heeft de belangrijkste koers van het jaar gewonnen... In de ogen van de Vlaamse wielerfans dan. En pas vele uren na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen... kon hij die ook vieren met zijn fans en zijn familie. Zo deed de VAT-verslag van het feest na afloop en van de day after. Het is al half eens nachts als Nick Nuis eindelijk aankomt aan Café de Max in Bevel... Hij wordt verwelkomd door oma en opa. Ja, Hey. Ik moet een beetje verdelen. Hè. Uh, ik moet bij mijn ploegmaat en ook zijn. Ze zij hebben hard bij mij gewerkt. Uh, heel, heel de ploeg eigenlijk. Dus, eerst zijn we daar gevierd en uh, zijn we naar hier gekomen. Het feestje voor Nuis in Bevel is al de hele avond aan de gang. Drank heeft het lange wachten veel verzacht. En opa Nuis heeft na de koers ook kunnen genieten van de Giro. Voor de koers was hij een beetje bang. Als is geen stoever. Dat is geen ene kant. Niet. Maar als ik het strafgetal... Hij kan zo goed de Ronde van Vlaanderen winnen als ene die in de baas, behalve van kanselaren zijn. Ik doe dat straf al, doe dat dat ik liever niet zei. Nick Nijs heeft voor zichzelf geschiedenis geschreven. En de impact daarvan begint door te dringen. Stille gezamen beginnen dus zo wel door te stijpelen. Uh... Je ziet nu, nu pas wat, wat eigenlijk, uh, Ronde van Vlaanderen winnen is in vergelijking met al die andere wedstrijden die ik gewoon heb. Ook mooie wedstrijden, maar dat is toch nog een verschil. Nick is trakteert. Zijn persconferentie blijft in de sfeer van de ronde, in een gezellig café tussen de mensen. Door de Ronde van Vlaanderen te winnen, krijgt zijn carrière een enorme boost. Er wordt hier en daar het woord Vlaanderen eigen en geschiedenisboeken in. En, um, eigenlijk is dat wel zo. Doe, um, de Ronde van Vlaanderen winnaar blijft voor het leven. Um, en ja, dat is toch dat is bijzonder. hè? De supporters zijn nog altijd bezig aan hun ronde. Maar ook voor Nick was het een kort nachtje. Een nachtje een dat werd e afgerond met een speciaal etentje. We hebben zo'n ja, half Antwerpen doorgegeven... om iets te vinden dat open was. En uiteindelijk hebben we met de frikadelletjes moeten doen... die thuis nog in de ijskast En vandaag zijn er voor iedereen pannenkoeken. En het is niet omdat hij al dertig is... dat dit de laatste keer zou moeten zijn. Ik ga er nog wel een aantal jaren mee in de koers... En, uh, die jaren, daar kun je ook nog mooie dingen laten zien. Het uh, bijvoorbeeld heeft ook zijn eerste klassieker. Pas, uh, of zijn eerste ronde gewoon op een 30 was, of ouder. En dat was Nick Nuyens. En opnieuw gaat er een streep door het voorseizoen van Karsten Kroon. Want net als vorig jaar kwam hij zwaar ten val in een voorjaarsklassieker. Toen was het de Waalse Pijl, nu de ronde van Vlaanderen. Karsten, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het er nou mee? Ja, kut hè. Want dat mag ik niet zeggen, hè? maar het is, het, het is toch zo. Maar het geeft wel aan hoe je je voelt op dit moment. Ja, ja, nogal, ja. ja. Wat heb je allemaal? Uh, ja, ik heb een sleutel mee gebroken. Dat is het voornaamste probleem. En ik heb uh, ja, een snee in mijn, uh, in, mijn, in mijn voorhoofd. Dat is gehecht. En een hersenschudding. Dat is genoeg eigenlijk, hè? Ja. Als je dat zo op een rijtje zet. Wat gebeurde er precies? Het was op weg naar de oude Kwaremond en ineens zat je daar aan de kant. Nou ja, naar de Kwaremond. Dat is gewoon een gekke huis. Dus uh, dat is gewoon het, het gevaarlijkste moment van de wedstrijd. Dan ja, moet je gewoon van voren zitten omdat daar, daar de, de, de, de voorbeslissing valt. En uh, ja, er was een renner voor me. Een Italiaan van Lampre die reed tegen een, uh, tegen een bord aan. En uh, ik reed achter hem. Dus, uh, dus ik uh, viel over hem heen. En toen wist je meteen het is goed mis? Nou, ik, ik, ik klapte eigenlijk met mijn hoofd op de grond. En uh, ik had, meteen had ik, had ik hoofdpijn. En uit ervaring weet ik wel dat dat dan niet goed is. Dat dat uh, dan hersenschudding is. En, uh, maar ik bloed ook nogal flink uit mijn, uh, uit mijn voorhoofd. Dus uh, eigenlijk, ja, op basis daarvan had ik meteen al uh, de beslissing genomen om niet door te rijden. En meestal als renner, ja, je valt en je, je staat gewoon weer op. Uh, en dan, uh, dan kijk je wel weer of het gaat of niet, of je niks gebroken hebt. Maar goed, ik had nu echt meteen wel in de gaten dat het niet verstandig was om door te rijden. En ik had wel wat last van mijn schouder, maar dat viel eigenlijk wel mee. En pas in het ziekenhuis... Uh, met die breuken van een sleutelbeen geconstateerd. Hmm, het was niet het klassieke gevoel wat renners hebben na een sleutelbeenbreuk... dat ze meteen voelen uh, ja, aan die arm en weten van nou dit is mis. Nee, nee. nee. Had jij meteen ja, toch een déjà vu met vorig jaar, die vallende Waalse pijl? Ja, nou vooral dat bloed. Dat bloed wat uit mijn hoofd kwam. Ja. Dus, uh, maar vorig jaar dat was uh, dat was toch echt veel erger hoor. Dus uh, dat was echt... Ja, traumatisch, omdat ik toen uh, ook niks kon zien. Dat ik echt bang was dat ik blind was aan één oog. Uh, gelijk naar die val. En er was ontzettend veel bloed wat er toen ik had, ja Het kwam bij mijn neus, maar dat wist ik niet. En uh, dat is gewoon een hele akelige ervaring geweest. En ja, dat, dat, dat kwam nu wel een beetje terug, ja. Op het moment hè, dat je daar dan weer zit, uh, denk je dan dat mij dit weer moet overkomen? Nou, niet, niet die, die, letterlijk die woorden, maar iets van die strekking wel, ja. Want het is ongelooflijk, beide keren in het voorseizoen. Nou, vorig jaar was het iets later dan nu. Maar ja. er kan wel meteen een streep door. Ja. ja. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat vorig jaar uh, reed ik redelijk. Ik was het jaar, of ja, die week ervoor was ik, uh, of een paar dagen ervoor, negentig geworden in Amstel. Dus het, het ging wel goed, maar, maar nu voelde ik me echt beter dan ooit. Uh, dus de hele voorbereiding van volledige winter ging, ging perfect, volledig vol schema. En. Uh, ja, ik, ik was echt volledig klaar voor om, uh, om ja, hele goede koersen te rijden. Want ik heb jou en, kilometers lang op kop zien sleuren, bijvoorbeeld in Milaan-Sanremo. Ja, en ja, dat was voor mij gewoon training. Joh. Ik bedoel, dat was niet eens echt een koers waar ik me volledig op gefocust had. Maar goed, daar ging het al ontzettend goed. En uh, daarna ging het eigenlijk alleen maar beter en beter. En uh, ja, ik had, ik had graag willen zien... Uh, hoe ik dat gedaan de komende koersen. Ja, nou is het zo dat een gewonde wielrenner zich meestal heel druk maakt... over de lengte van de herstelperiode hè, die er komt. Uh, wat verwacht je? Wanneer kun jij weer op de fiets zitten? Nou, eerlijk gezegd interesseert me dat echt helemaal niks. Het uh... is voor mij gewoon gedaan, weet je. De, de maand april is waar het bij mij om gaat. En, uh... en dat gaat sowieso niet meer lukken. Dus uh, of het nou over drie weken is dat ik weer op de fiets zit... of over zes weken, dat, uh, dat zal me echt worst wezen. Nou heb je vorig jaar, hè, na die val in de Waalse Pijlen... heb je overwogen om ermee te stoppen. Heb je tenminste later bekendgemaakt van dat je er wel aan gedacht hebt. Hoe zit dat nu? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Dat is toch anders, dit? Ja. Ja, dit is, uh, uh, dit is eigenlijk niet echt een ernstige blessure. Hoor. Ik bedoel, je sleutelbeen breken, dat, dat hoort er eigenlijk een beetje bij hoor, als renner. Ik bedoel, uh, iedereen die uh, een flink al twee jaar beroepsrenner is geweest... die uh, deze sleutel ben wel een keer gebroken, dat is gewoon het bot wat je, wat je erg snel breekt. En dat is ook helemaal niks ernstigs, weet je, dat, uh, dat wordt gezet of er wordt geopereerd en dat, dat hield gewoon goed. En daar heb je helemaal geen problemen meer van. Maar voor generaal Pijl, dat je zo hard op je hoofd valt en allemaal botten breekt in je hoofd, dat is, uh, dat, dat, uh, dat is echt de, de angst van iedere renner en dat hoort er gewoon niet bij, weet je. dat uh... Dat zoiets zet je wel aan het denken. Meer dan uh, als je sleutel breekt. Dus jij komt gewoon terug en alleen het moment waarop, dat uh, ja, dat hou je gewoon nog voorlopig even voor jezelf. Nou, ik, ik weet het niet. Dus uh, ik ga gewoon nu uh, ja, tot mijn best doen om zo snel mogelijk te herstellen. En, uh, ik, uh, ik volgende ik donderdag heb ik een afspraak bij de orthopedische chirurg en dan worden er weer foto's gemaakt en dan kunnen we zien uh, hoe het ervoor staat. Kent je veel sterkte, Kasten? Oké, okay, dankjewel. John Legends met Safe Room. Morgen en woensdag wordt er weer gevoetbald in de Champions League. Met morgen de duels Real Madrid tegen Tottenham Hotspur... en Inter tegen Schalke 04. Dan laten we het eerst eens even over Real tegen Tottenham hebben. De kwartfinale tussen twee teams die een slechte generale beleefde... afgelopen weekend. Zo verloor Madrid zonder Cristiano Ronaldo... met 1-0 van Sporting Gijón En de Spurs kwamen niet verder dan 0-0 tegen Wigan Athletic. We hebben contact nu met Frank Snoeks. Frank, goedenavond. Hallo Gio. Dag Frank. De, de grote vraag is natuurlijk... ...laat Mourinho Cristiano Ronaldo terugkeren voor deze wedstrijd in het team van Real? Uh, heb jij daar een antwoord op? Dat is een hele goede vraag die je daar stelt. Ja, maar heb jij daar een antwoord op? Ja, dat antwoord dat komt natuurlijk uiteindelijk pas tegen kwart van negen morgenavond. Dan weet je het zeker. Uh, Mourinho heeft zelf gezegd dat het belang van deze wedstrijd zo groot is dat hij bereid is... Uh, risico te nemen met uh, een met misschien iets te vroege terugkeer van Cristiano Ronaldo. Uh, hij heeft gezegd dat hij uh, bereid is om tegen adviezen van de medische staf in te gaan. En ook Cristiano Ronaldo schijnt daartoe bereid te zijn. Uh, dus dan wijst alles erop dat hij meedoet. Hoewel het eigenlijk niet verstandig is al te spelen. Ja, Zij, uh, dat geeft natuurlijk aan en dat lijkt me ook heel logisch... dat hij verder wil komen in die Champions League. Uh, heeft hij de strijd om de Spaanse titel inmiddels een beetje opgegeven, de competitie... Ja, je kunt van José Mourinho veel zeggen, maar uh, niet dat hij zich uh, makkelijk overgeeft. Hij zal in elk geval uh, de uitstelling willen ophouden dat ze nog om de titel spelen. Uh, ze krijgen nog de wedstrijd tegen Barcelona. Uh, je moet er vanuit gaan, je moet altijd aan jezelf toerekenen. Dat het gat er nog maar vijf punten is. En dan, uh, dan zijn er uh, nog voldoende wedstrijden die, die moeilijk zijn voor Barcelona. Maar als je heel eerlijk bent, en dat, uh, maar dat zal hij niet, nooit uitspreken. Dan weet je wel dat Barcelona drie keer verliezen. Wil Real Madrid een kans hebben en doorgaans doet Barcelona daar een jaar of drie over om drie keer te verliezen. Ja. Dus je mag niet aannemen dat, dat Barcelona dat, die titel nog uit handen gaat geven. Nee, die wedstrijd van afgelopen weekend dus. Ja, die eerste thuisnederlaag in, in jaren voor uh, Mourinho. Uh, daar had Harry Redknapp, de, de, de manager van Tottenham, die had het ook nog even over, hè? Ja, <laughs> ja dat is Harry Redknapp ook opgevallen. Die kent Mourinho natuurlijk uh, tamelijk goed uit, uh, uit zijn Engelse periode. De twee hebben een goede verstandhouding met elkaar overigens. Uh, dus ze respecteren elkaar ten volle. Maar Harry Wednep zei uh, dan met een klinkslag... Uh, uh, dat hij zeer verheugd was uh, met de eerste thuisnederlaag in jaren voor José Mourinho. En dat hij ook hoopte dat het begin was van een hele slechte week voor José Mourinho. En hij heeft erbij gezegd van, uh, dat het ook tijd werd dat hij een keer een thuiswedstrijd verloor. Omdat Mourinho nu ook eindelijk eens weet hoe Harry Rednep zich een groot, heel veel carrière gevoeld heeft. Ja, prachtig. Hij heeft trouwens een hoop problemen, hè, Rednep, Want hij heeft nogal wat geblesseerde spelers. Uh, hoe gaat hij dat oplossen? Nou, hij heeft één probleem niet. Uh, hij heeft een goed humeur en hij heeft vertrouwen. Uh, ook in de spelers die hij wel kan opstellen. Hij, hij mist er inderdaad uh, sowieso al... Uh, er zijn vier centrale verdedigers die zitten in de ziekenboeg. Eén uh, daarvan zal waarschijnlijk morgen meedoen, Gallas. En dat is ook meteen de belangrijkste, dus dan, uh, dan is dat tot slot op de deur. Um, ja, verder mist hij ook Pinaar, maar die was niet altijd zeker van een basisplaats. Maar hij mist inderdaad vooral verdedigers. Uh, Redknapp heeft gezegd, nou ja, dan, dan houdt dat gewoon niet dat we wat aanvallender zullen spelen. Uh, geen probleem. Nee. Gareth Bale die speelt? Ja, wat? daar... Uh, daar uh, is een verademing, uh, moet ik zeggen. Uh, je zou willen dat uh, elke trainer zo was. Die geeft op elke vraag gewoon antwoord. Uh, op de vraag van, speelt Gareth Bale? Is het antwoord, ja, die speelt. Um, tenzij hij morgen wakker wordt en de maan zal natuurlijk. Uh, Garrett Dale speelt gewoon en hij heeft ook erbij gezegd waar hij gaat spelen, die zal spelen als een soort linksbuiten. Ja, nou, dat is natuurlijk een speler die in het begin van het seizoen, zeker in de Champions League, enorme opzienbaarde. Ja, die wedstrijd in, uh, tegen Inter Milan, hè, uh, drie goals. Ja, dus wel iemand waarvoor uh, je naar het stadion gaat. Ja, daar ga je inderdaad voor naar het stadion voor, voor Garrett Dale. Dat is een prachtige speler, die, die op jonge leeftijd hij is nog steeds hartstikke jong. Hij is echt heel piep. Uh, maar die is uh, bij Tottenham uh, uh, uh, net kreeg zijn kans van Martin Jong, hè? Ja, ja. Ja. Dat vergeten we ook nog wel eens. Zeg nou, nou uh, Nee, nog even over die rednap, hè? Want je zegt het net, want het is een hele bijzondere man. Uh, geeft gewoon antwoord op vragen. Is recht voor zijn raap. Uh, ja. ja, dat is spekkie voor het bekkie van de Britse pers, zou je dan zeggen. Uh, hebben die het nog ja. bijvoorbeeld over Rooney gehad? Wat dacht jij? Denk het wel, hè? Is de paus katholiek? Ja, en ja, heeft dat, hij antwoord gegeven op goed. die vragen? Ja, ja, ja, ja, ja, daar gaat hij gewoon. Hij zegt van, uh, uh, ja, jullie weten hoe ik ben, van mij geen diplomatiek antwoord. Uh, hij zegt, ja, ik ben bezig geweest met mijn eigen wedstrijd. Uh, wij zaten in de spelersbus terug uh, vanuit Wigan. Uh, en toen, uh, toen was het op televisie in de bus, de uh, samenvatting van Manchester United. En daar heeft Rooney dus, hij uh, uh, heeft de hele wereld uitgescholden na het maken van zijn derde doelpunt, naar een camera toegelopen, boos op de wereld. En wat hij nou precies heeft gezegd, dat werd weggepiept, omdat het te erg was. En dus Rednep zegt van, ja, ik moet één kleine slag om de arm houden. Omdat ik niet letterlijk heb gehoord wat hij heeft gezegd, ik heb het wel gelezen inmiddels. Hij zegt, het is erg genoeg om hem aan te pakken, want hij was boos op niemand in het bijzonder. Dus iedereen kan zich aangestoken voelen, ik ook. Rednap citeer ik. En hij zei bij, hij heeft een prachtig doelpunt gemaakt, Wayne Rooney... En ja, hij zegt, ik heb Bobby Charlton ook wel eens een prachtige doelpunten zien maken. En die liet nooit naar een camera en die ging nooit schelden nadat hij een goal gemaakt had. En ik begrijp het niet. Het is een prachtige voetballer, Rory, maar een uh, silly boy. En hij moet, uh, hij moet uh, op zijn manieren worden geweest. dat kan alleen maar door hem te straffen aan mezelf te doen. Nou, duidelijk... Ja, duidelijke antwoord dus van rednap. Um, ja. Zeg, over Mourinho nog even. Die heeft geroepen dat hij Van der Vaart er eigenlijk best wel bij had willen hebben. Uh, pikant natuurlijk, ja. omdat Van der Vaart daar uh, min of meer weggestuurd is. Uh, heeft van der, Vaart, van der Vaart daar nog op gereageerd? Want die was ook bij de persconferentie, hè? Die werd naar voren geschoven door, door Tottenham uh, om ook de Spaanse pers te plezieren. En uh, ja, daar heeft Van der Vaart het verantwoord. Uh, overigens, uh, die selectie van de Madrid. is twee keer zo groot als die van Tottenham had. Dus... En uh, Van der Vaart die, uh, die klaagde er bij Tottenham al over dat hij natuurlijk niet altijd de 90 minuten voor maakt. Hoe hij dan bij Real Madrid aan het spelen zou toekomen met al die spelers die zo hebben maar dit terzijde. Het was misschien ook wel een beleefdheidsfraze van Mourinho. En Van der Vaart uh, heeft ook uit beleefdheid geantwoord dat hij vereerd is. Dat hij uh, soms nog wel Madrid mist. Het weer vooral zei hij. Uh, natuurlijk ook het leven in Spanje. Hij is een beetje een Spanjaard. Zijn moeder is Spaanse. Maar hij, uh, en dat gaat erin bij de Engelse pers, uh, dat zal de voorpagina halen morgen. Hij zegt, uh, mijn hart klopt voor Tottenham uh, nu en ik uh, kom hier om te winnen. In ieder geval een wedstrijd om naar uit te kijken, Frank, morgen. Uh, dat doe ik ook, ja. ja Oké, okay. Frank Snoeks, dankjewel. En dan uh, Rafael van der Vaart, want voor het eerst inderdaad keert hij terug in Madrid in het stadion van de club die hem vorig jaar nog verkocht aan Tottenham Hotspur. En ook met zijn Engelse ploeg weet Van der Vaart dus verrassend ver te komen in de Champions League. Maar hij beseft dat de route naar de finale wel heel erg zwaar is. Als je eens Real re Madrid moet verslaan en daarna uh, halve finale Barcelona waarschijnlijk krijgt, nou, dan, uh, dan heb je hem voor mij al geworden denk ik. Maar nee, dat is natuurlijk een hele lange weg en een hele moeilijke weg. Zo realistisch moet je zijn, alleen uh, ja, alles is mogelijk. Enkele weken geleden kwam Real Madrid uit de koker voor de Champions League. Wat ja. was toen je eerste reactie? Nou, we zaten uh, samen te kijken in een uh, besprekingzaal. Uh, ik was de enige die, die blij was, volgens mij. <laughs> nee, ik vind het heerlijk, ja. Kijk, in de kwartfinale Champions League zijn alleen maar goede ploegen. En tegen iedereen kun je, kun je verliezen. Dus uh, ja, dan, dan kun je ook maar beter meteen uh, tegen een uh, geweldige tegenstander moeten. En voor mij is het natuurlijk helemaal bijzonder. Hoe uitte die blijdschap zich bij jou? Dat geen verstaan. Ik stond met de handjes de lucht in. Ja, je gaat toch een beetje terug naar waar je twee jaar gewoond hebt. Je kan weer wat vrienden zien. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk voor mij. Hoe kijk je daar naar uit? Wat verwacht je daar? Ja, ik, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het uh, natuurlijk een uh, hele moeilijke wedstrijd zal worden voor ons. Maar uh, ja, we hebben zeker mogelijkheden. Kijk, uh, hun hebben ook uh, tegen Gigon uh, verloren, dus daar zal de druk ook uh, hoog zijn. Ja, het zal een uh, spannende wedstrijd worden, dat hoop ik tenminste. En, uh, ik, ja, ik zie wel mogelijkheden, want ik heb daar natuurlijk zelf ook gespeeld. En als je tegen ze gaat voetballen en durft te voetballen. Ja, dan komen de kansen komen wel. Ja. Maar wordt het voor jou persoonlijk ook met mensen daar binnen Madrid uh, een weerzien met een lach en een omhelzing ja, of zeker. toch? Nee, Uitgesto nee, nee, nee, uitgestoken tong? Nee nee nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik heb nog, ja, nog steeds daar gewoon uh, goed contact. En kijk, natuurlijk, uh, mijn eerste jaar was niet, uh, niet al het beste. Je wordt weer, eigenlijk weggestuurd, je blijft toch. En uiteindelijk, mijn tweede jaar was heel erg goed. Alleen je wint niks. Ja, en daar draait het om bij Madrid. En uh, ja, dan uiteindelijk ga je hier naartoe. Maar ja, met, die, met de fans uh, heb ik een prima, prima relatie. En op, op een gegeven moment kreeg ik daar zelfs uh, ja, uh, publiekswissels. Dus dat was, dat was voor mij wel een heel goed gevoel toen. Ja. En heb je inmiddels ook een, een andere verklaring voor jezelf gemaakt... over hè, waarom je daar nou weg moest... Nou ja, goed, ik, ik ben natuurlijk gehaald door een andere president. En uh, toen ik uh, kwam, uh, na een paar maanden ging de trainer weg. De president ging weg en de, de club werd, uh, werd eigenlijk een nieuwe club. Uh, met andere mensen en die kochten weer ja, uh, hun spelers. Ja, en dan weet je gewoon dat je het moeilijk hebt. En zeker toen we met zoveel Nederlanders waren, ja, die werden er gewoon uh, een beetje uitgewerkt. Dat is eigenlijk de pech van elke voetballer, zeg maar. Uh, bij welke club je ook kan spelen, het hangt van hele kleine factoren af... om het net wel of net niet als een mooi voetbalavontuur te, ja, te wel, maken. Ja, maar voor mij was het een heel mooi avontuur. Ook, kijk, uh, ik bedoel, kijk, uh, soms moet je ook een beetje door, uh, ja, door diepe dalen gaan om, om weer omhoog te komen. En daar word je alleen maar sterker van. Kijk, als je twee jaar voor Real Madrid hebt gespeeld, dan, dan weet je wel hoe het uh, in de voetbalwereld kan zijn. En dat, dat, dat was gewoon voor mij twee hele mooie jaren die... die maar wel een betere speler hebben gemaakt. Ja. En dus is deze wedstrijd heel bijzonder voor je? Ja, zeker. En zeker als je daar wint, is het natuurlijk uh, ja, heerlijk. En ja, wat ik zeg, dat, daar droom je wel van dat je daar een goede wedstrijd speelt en een goed resultaat kan halen. Toch niet bij elke balbehandeling en actie dat je denkt richting het publiek. Kijk, ze hebben me voor niets laten. Ze, nee. ze hadden me nooit hier moeten laten gaan. Zit er nee, maar, toch niet een beetje in? nee, helemaal niet. Ik, ja, ik ben, zo ben ik, zo zit ik niet in elkaar. Ik wil gewoon goed spelen, omdat ik voor speur speel, omdat ik wil winnen. En voor mij, wat speel ik een draag van de wedstrijd en haal een goed resultaat, vind ik het ook prima. En dat, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ik, ik leg er niet wakker van. Ik, bedoel, ik weet wat voor voetbal ik ben. En ik hoef niet aan mensen te laten zien uh, hoe goed ik ben. Dat dat, uh, als ze tv kijken, dan weten ze dat wel. Als je maar scoort daar. Dat zou wel heel lekker zijn. Ja. En de Spurs uh, die debuteren hè, in de Champions League. Uh, nou, wordt word je ook als een ervaringsdeskundige gezien, want uh, ja een beetje wel. Ja. <lacht> je, je hebt veel vaker in de Champions League gespeeld. Ja, nou, ja ik, ik was natuurlijk wel een beetje gewend. Ajax twee jaar niet aan, maar voor de rest normaal gesproken wel Champions League. Dus ja, wel. Maar ik moet ook zeggen, kijk, Premier League is natuurlijk ook een van de grootste competities uh, van de wereld, de grootste denk ik. Dus die wedstrijden zijn sowieso al groot en die raken ook niet zo snel nerveus van een Champions League wedstrijd. Dus ja, die jongens die hebben ook niet zoveel... Uh, adviezen nodig. Maar wordt er toch iets gedaan met die extra ervaring van jou? Nou, je wordt natuurlijk opgesteld. En dan wordt er van je verlangd dat je natuurlijk wel laat zien... dat je die wedstrijden gewend bent om te spelen. En dan is het aan jou om dat te, te bewijzen. Maar over het algemeen gaat het, wel, gaat het wel goed. Maar ben je ook iemand die dan, uiteraard wat je net aangeeft... de Premier League, zijn ook al elke week ja. topwedstrijden... maar dat je toch een beetje team naar je hand wil zetten, zo van... Ja. Ik heb het meegemaakt in de Champions League. Ja, dat, dat doe je door, door middel van je spel. Kijk, en, uh, het kan ook zo zijn dat jij een slechte dag hebt. Dan kun je wel heel bij de hand uh, iedereen gaat vertellen hoe het moet. Maar ja, dat werkt natuurlijk ook niet. Dus dat gaat door middel van je spel. En hoe jij je op die dag voelt, ja, dan, dan kan je je steentje bijdragen. Maar als je zelf slecht speelt, is het heel lastig om nog andere beter te maken... Door, door misschien wel te veel te praten. Kunnen de speurs voor een verrassing zorgen? Ja, zeker. Ja, absoluut. Rafael van der Vaart dus morgen met Tottenham Hotspur bij Real Madrid. Hij sprak met Vlado Veljanowski. En dat was R.E.M. met Jubilin, de nieuwe single. Uh, de andere kwartfinale wedstrijd vanmorgen, we hebben het zojuist al gehad over Real Madrid tegen Tottenham in de Champions League. De andere wedstrijd is het duel tussen Inter en Schalke 0-4. En vooral Inter heeft na de 3-0 nederlaag in de derby tegen AC Milan nog wat goed te maken in eigen huis. Ik praat erover met Jeroen Guter. Jeroen, goedenavond. Goedenavond Gio. Hoe hard is die nederlaag bij Inter aangekomen? Ja, dreunen, hè? Mokerslag. Mag niet, hè, zoiets. Uh, wat zei je? Het mag niet zoiets, hè, Milaan. Nou, het is de, de grootste wedstrijd van het jaar, de derby. En Zeker ook gezien de stand op de, van de ranglijst had het niet mogen gebeuren. Inter had uh, over Milan heen kunnen gaan, stonden twee punten achter. Maar uh, na een hele goede serie plotseling deze nederlaag... en uh, nu vijf punten achter Milan en inmiddels ook ingehaald door Napoli... Dus het loopt even niet zoals het zou moeten in de Serie A. Wordt er dan meer gepraat over die nederlaag uh, tegen AC Milan dan over de komende wedstrijd tegen Schalke? Ja, veel meer. Uh, men heeft het hier eigenlijk nog helemaal niet over Schalke. Het is natuurlijk, als je het vergelijkt met uh, Real Madrid tegen Tottenham Hotspur, een uh, wedstrijd van een heel andere orde. Veel minder uitstraling. Ook al is uh, Inter natuurlijk uh, houden van de Champions League, want het heeft alles te maken met Schalke. En daar komt bij, uh, de impact van zo'n wedstrijd tussen Milan en Inter is uh, gigantisch in deze stad. En zeker als er dan ook een, uh, een uitslag van 3-0 op het bord staat na 90 minuten. En het feit dat Inter uh, echt aan vladden is gespeeld. Hmm. Want dat was eigenlijk het meest opzienbarende. Niet uh, het feit dat het dan 3-0 wordt uiteindelijk, maar de manier waarop. Want het was echt, het was verschrikkelijk. Ja, het lijkt me dan erg lastig voor Inter om dus nu om te schakelen. En dan maar gewoon tegen die Duitse ploeg te gaan voetballen. Juist wel. Het is vaak voor voetballers heel fijn als er heel snel na zo'n teleurstellende wedstrijd een nieuwe wedstrijd komt. Omdat je dan meteen revanche kunt nemen op die, die wanprestatie van, van even daarvoor. Daar komt bij ik denk dat Schalke een prima ploeg is om tegen te spelen voor Inter. Dus wat dat betreft kan het wel eens heel goed uitpakken. Maar ja, aan de andere kant, Schalke is er niet een tegenstander van het kaliber Real of Barcelona of Man United. En onderschatting ligt misschien op de loer. Ja, de trainer, hè? Leonardo, staat hij al onder druk, de trainer van Inter? Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Uh, kijk, één slechte wedstrijd, uh, dat wil niet zeggen dat hij het hier slecht doet. Hij is uh, de vervanger van uh, Benitez en heeft het uh, heel goed gedaan eigenlijk. Uh, als je die, uh, die nederlaag tegen Milan weghaalt, dan heeft hij uh, 15 competitiewedstrijden daarvoor gespeeld uh, met Inter. Daarin heeft hij 37 punten gehaald. Dat is een, een geweldig gemiddelde. Toen hij kwam, toen stond Inter 13 punten achter en op een gegeven moment dus nog maar 2 punten achter. Dus die inhaalrace die was uitstekend. Plus dat Inter nog altijd in de Coppa Italia zit en in de Champions League en mogelijk doorgaat naar de halve finale straks. Dus uh, ja, van druk op Leonardo is eigenlijk geen enkele sprake. Behalve dan dat het blauw zwarte deel van deze stad het niet zo heel erg fijn is. ...fijn vindt dat, uh, dat er verloren is van het uh, rood-zwarte deel. Ja, hoe staat het met de selectie? Is die een beetje fit, de selectie van Inter? Nou, ik denk dat het grootste probleem de schorsing van Lucio is. Die was er ook niet bij tegen Milan. En uh, daardoor uh, speelde Ranocchia en Kivu centraal achterin. En die had het ontzettend moeilijk. En uh, Lucio is uh, nu dus ook geschorst tegen uh, Schalke... En, Misschien dat Leonardo daar toch een andere oplossing voor moet gaan vinden. Hoewel de, de mogelijkheden ook dun gezaaid zijn. Want uh, om Cordoba daar bijvoorbeeld neer te zetten, dat is ook niet zo heel verstandig. Dus dat is het, uh, het belangrijkste. Um, verder uh, is uh, Walter Samuel uh, al een uh, geruime tijd uh, geblesseerd... ...dus die kan daar ook niet spelen. Wel is uh, Milito weer terug. Dus, uh, die is belangrijk, wat dat betreft he? heeft Ja, nee, goed. Uh, die was natuurlijk vooral uh, vorig seizoen heel belangrijk... ...beslist in zijn eentje de finale van de Champions League. Maar die zal nog niet uh, 100% zijn... ...want uh, hij heeft uh, twee maanden niet kunnen spelen... ...vanwege een, een hele vervelende dijbeenblessure en En uh, is ingevallen weliswaar tegen Milan. Maar ik moet het nog zien ook of hij vanaf het begin gaat spelen... Zeg je de verleiding is groot om alleen maar over Inter te praten, maar wat mogen we van Schalke verwachten? En vooral ook van die trainer, hein, Ralf Rangnick, die morgen dan ja. zijn Europees debuut maakt na dat ontslag van Felix Magad? Ja, Rangnick is een, uh, is een fenomeen in Duitsland. Uh, hiervoor stond hij onder contract bij Hoffenheim en uh, hij liet Hoffenheim echt geweldig aan het voetbal spelen. Nou ja, hij is uh, pas sinds kort in dienst van Schalke. Hij heeft net zijn uh, debuut gemaakt. Uh, hij, hij heeft daarvoor overigens ook al uh, een periode bij Schalke gewerkt. Maar hij heeft nu uh, één bundesliga wedstrijd gespeeld met Schalke. Hij heeft een aantal uh, veranderingen doorgevoerd. Leverde weliswaar een 2-0 overwinning op uit bij uh, St. Pauli afgelopen vrijdag. Maar uh, de problemen zijn groot, want uh, hij mist uh, veel geblesseerden, met name in de aanval. Huntelaar kan niet meedoen. Uh, Gavranovic, talentvolle speler, raakte geblesseerd tegen St. Pauli. Uh, Middenvelder Kloegen is uh, geblesseerd. En uh, Metzelder die heeft zijn neus gebroken. Maar die kan waarschijnlijk wel spelen met een masker. Maar ik denk dat, uh, dat, dat Schalke hier natuurlijk toch uh, voorlopig uh, afwachtend begint. En, uh, en, en eens gaat kijken wat het allemaal uh, op zich af gaat, uh, gaat krijgen. Ja, morgenavond dus. Kwart voor negen de aftrap van de kwartfinale van de Champions League wedstrijd. Tussen Inter en Schalke. En natuurlijk ook die tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur. Jeroen Guter, dankjewel. Sport, kort. Wilrenner Joaquim Rodriguez heeft de eerste etappe van de ronde van het Baskeland gewonnen. De Spanjaard won de sprint van een kopgroep van vier. Samuel Sanchez, Andreas Kleuden en Chris Horner werden twee tot en met vier. Robert Geesink eindigde op zes seconden als achtste. En Wout Poels van Vacansolei finisste als dertiende op achttien seconden van de winnaar. Tennisser Timo de Bakker heeft gebroken met zijn coach Huib Troost. De Bakker, die dit jaar nog maar één wedstrijd won, laat zich de komende tijd begeleiden door Raymond Sluiter. En Jesse Huta Galung is in de eerste ronde van het toernooi in Casablanca uitgeschakeld. Hij verloor in twee sets van de Spanjaard Pere Riba. Arantja Rus heeft voor het eerst in haar carrière... de top 100 van het vrouwentennis gehaald. Zij klom van de 104 e naar de 99 e plaats. En dan golf, de twee beste spelers van de wereld... zijn in september te zien op het KLM Open in Hilversum. Het zijn de Brit Lee Westwood en de Duitser Martin Keimer. De laatste voert momenteel de wereldranglijst aan... en ook is Keimer titelverdediger in ons land. Hij verklaarde na zijn zegen van vorig jaar direct... dat hij in 2011 zou terugkomen, maar zo eenvoudig lagen... De niet, vertelt KLM open directeur Daan Sloter. Nou ja, hij zei inderdaad uh, wel drie keer in die persconferentie dat hij uh, zou komen. Um, en, uh, maar toen sprak ik zijn manager een paar uur later en toen zei ik van nou, ik zeg, volgend jaar komt hij terug. Toen zei hij, uh, nou daar weet ik nog niks van. Um, maar toen was het nog niet zeker of hij in Amerika zou spelen of niet. Uh, dit seizoen, dat doet hij niet, uh, waardoor hij beschikbaar is. En uh, dat maakt in ieder geval de, de weg vrij om hem te halen. Westwood, de nummer 2 van de wereld, zou vorig jaar ook al naar Hilversum komen. Maar toen meldde hij zich op het laatst af met een blessure. Judoka Kitty Bravik gaat eind april toch naar de Europese kampioenschappen in Istanbul. Ze was in eerste instantie door bondscoach Marjolein van Une buiten de selectie gehouden. Maar ze heeft dat toch weten te overtuigen van haar motivatie. Bravik komt uit in de klasse tot 52 kilo. En de zeilbroers Sven en Kalle Koster zijn uit de kernploeg van het watersportverbond gestapt. Het 74 duo gaat als zelfstandig merkenteam verder. Daarbij laten ze zich begeleiden door vader Dick Koster. Het team Koster mag trouwens wel gebruik blijven maken van de faciliteiten van het watersportverbond. En bij de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi... zal een aantal nieuwe sporten aan het programma worden toegevoegd. De bekendste is het skispringen voor vrouwen. En ook nieuw zijn de gemengde estafetten voor biatleten. Teamwedstrijden bij het rodelen en het kunstrijden en de halfpipe voor alpineskiers en de slopestyle voor zowel snowboarders als alpineskiers. a chosen few I need you van Paul Carrick, Goede naam trouwens voor een tennisser. Daar gaan we het ook over hebben. Novak Djokovic is namelijk bezig aan een imposante reeks. De Servische tennisser boekte gisteren alweer zijn vierde toernooizegen van het jaar door in de finale van het toernooi van Miami Rafael Nadal te verslaan. Je zou zeggen dat ook de nummer 1 positie van Nadal voor Djokovic wel te grijpen is. Well, look, you know, it's it's still early to talk about it. I think I had the best start of the season ever, you know, my career. And uh, I will just try to take one tournament at a time. Aangeschoven is tennisverslaggever Mark Brasser. Mark, goedenavond. Goedenavond. Nou, Djokovic willen dus. Uh toernooi voor toernooi time after time bekijken. Uh, ja. Hoe opvallend is die reeks eigenlijk die die nou neerzet? Ja, nou, die, die reeks is toch wel, uh, wel opvallend. Ik bedoel dat het een goede tennisser is, dat wisten we natuurlijk. Heeft hij in het verleden laten zien. Uh, Australian open gewonnen, eindejaarstoernooien een keer gewonnen, grote toernooien gewonnen, masters toernooien gewonnen. Maar ja, wat vooral opvalt is dat hij dus heel constant presteert. Dat hij dat dus week in, week uit nu laat zien. En dat niet alleen, maar ook op een heel hoog niveau. Dus wat, wat dat dan gaat, uh, ja, nogmaals, dat het een goede tennisser is, dat, ja, dat, dat weten we. Alleen ja, wat, wat hem natuurlijk altijd onderscheiden of eigenlijk wat Nadal en Federer onderscheiden van hem... is dat die altijd op een heel hoog niveau... weken achter elkaar konden presteren. En dat Djokovic dat nog niet kon. En dat kan hij dus nu wel. Ja, 24 wedstrijden op rij niet verloren. Ja, dit jaar. Is hè? dat vanaf uniek? Het begin van dit ja? Jaar, ja. Is dat uniek trouwens? Nee, het is, het, is, het is niet uniek. Uh, Ivan Lendel heeft het een keer gedaan. Die heeft een keer vanaf het begin van het seizoen... 25 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Hij moet er dus nog twee winnen, Djokovic... om dat uh, record uh, zeg maar, te breken. Uh, je hebt altijd baas boven baas. En dan komen we uit met John McEnroe. 1984, een super seizoen voor de Amerikaan. Die won zijn eerste 39 wedstrijden van het seizoen. Won zeven toernooien, was hard op weg naar zijn achtste toernooioverwinning op Roland Garros in Parijs. Verloor in de finale van Ivan Lendel, waarmee er een einde kwam aan zijn zegenreeks uh, Hij heeft nog wel wat wedstrijden te winnen, dus om dat record te breken, maar het is, ja, dat het een fantastische seizoenstart is, dat is duidelijk. Je zei het net, hè, van, hij had in het verleden nog wel eens moeite om weken achter elkaar gewoon in vorm te blijven. Uh, heeft hij een nieuw geheim? Heeft hij iets ontdekt nou ja, het, het, waardoor het, hij beter gaat spelen? Het, het, het, het, het, het, het valt allemaal goed. En, en wat er in, in verhalen over hem steden naar voren komt en verhalen met hem... is dat hij enorm veel vertrouwen heeft. En hij speelde Begin december speelde hij met zijn land de Davis Cup finale... tegen Frankrijk in Belgrado. Ze wonnen daar. Voor het eerst pakte Servië de Davis Cup. Hij won twee wedstrijden. Als je die er nog bij optelt, heeft hij een winning streak van 26 hij, ja, inderdaad. Maar dat heeft hem zoveel zelfvertrouwen gegeven. En hij ja, stapt, stapt de baan op met zo'n enorm ja, gevoel... van dat hij onoverwinnelijk is. En dat, en dat, dat komt zijn hele spel te goede. Vooral zijn service. Hij serveert fantastisch eventjes nagekeken. Deze week in Miami waar hij het toernooi won, won hij 41 servicegames achter elkaar zonder gebroken te worden. Pas in de finale brak Nadal hem een keer en toen kwam die, die, die, die reeks ten einde. Dus het is ja, vertrouwen, dat is, dat is wat, er, wat er in zijn spel zit op dit moment. Hij stapt gewoon de baan op van ja, niemand maakt me wat en, en ik kan van iedereen winnen. En dat hij is op dit moment ook zo. Fit. Hij is fysiek, is hij topfit inderdaad. ik bedoel we zijn, het, het seizoen is drie maanden onderweg. Hij heeft vier toernooien gewonnen. Dat zijn ook de vier toernooien die hij gespeeld heeft. Hij las dus ook wel zijn pauzes in, in het seizoen. Ja. Dat moet ook wel. En, uh, maar het is, ja, het is, het is, het is fantastisch. Het is, fysiek is het inderdaad goed, maar het is ook op een heel hoog niveau. Finale in Miami tegen Nadal gisteravond. Fantastische finale. Geweldig tennis. Nou liet hij zich net niet uit de tent lokken, hè? Die uitspraak die hij deed, uh, hij is nu nog de nummer 2 van de wereld. Maar gaan we hem binnenkort nog eens een keer zien als nummer één? Nou ja, het zou, het zou zomaar kunnen. Uh, het gravelseizoen komt er nu aan. Het hardcourtseizoen is afgesloten. Het gravelseizoen komt eraan. Uh, daarin heeft uh, uh, Nadal hè, de nummer 1 van de wereld op dit moment zijn grootste concurrent. Hij heeft heel veel punten te verdedigen. En Nadal won vorig jaar alle vier de graveltoernooien, de grote graveltoernooien. Dus die heeft dan heel veel punten te verdelen. Ja, inderdaad. Monte Carlo, Rome, Madrid, Roland Garros. Dus die, die moet die toernooi winnen om geen punten te verliezen. En Djokovic. Had niet zo'n best gravelseizoen. Uh, Monte Carlo nog wel de halve finale, maar daarna kwartfinales, Roland Garros een kwart finale? En hij heeft nu het voordeel dat hij de nummer twee van de wereld is, dat hij dus ook in alle toernooien als tweede geplaatst wordt, en dat hij in ieder geval niet in de helft zit bij Nadal, want die voert het schema aan, die staat op één. En ja, dus het zou zomaar kunnen dat hij het ook tijdens de graveltoernooien goed gaat doen. Heeft hij in het verleden Hij heeft al twee keer de halve finale gehaald op Roland Garros, twee keer verloren van Nadal. Nou, die is hij nu kwijt in ieder geval tot aan de finale. Dus ja, als hij zijn punten gaat pakken en, en Nadal laat steekjes. Dan, dan kan Djokovic, hij, heeft nog wel, uh, hij moet nog wel een paar punten pakken. Hoor. Het is niet zo dat hij binnen één, twee toernooien... de nummer één van de wereld is, maar ja, het, het kan, het kan. Ja, en dan Roland Garros, je noemde het net zelf al. Uh, hij staat natuurlijk niet echt bekend als een specialist op de Gravel. Nee, maar goed, zijn allereerste toernooi uh, dat hij ooit op de ATP-tour won... was in Amersfoort, op Gravel. Uh, inderdaad, hij heeft een keer het Masters toernooi van Rome gewonnen op Gravel. Hij heeft twee keer de halve finale gehaald op Roland Garros. Wat ik zei, twee keer verloren van Nadal. Nou, op Gravel is dat geen schande. Dus hij kan het wel. En als hij natuurlijk de eerste Gravel toernooien Monte Carlo is het eerste grote toernooi wat er aankomt... zal belangrijk worden als hij daar natuurlijk dit gevoel kan doortrekken... en in Monte Carlo ook goed kan presteren... dan geeft dat natuurlijk ook wel enorm veel vertrouwen voor de grote toernooien die daarna komen. En uiteindelijk voor, voor Roland Garros. Want ik bedoel, hij hoeft van niemand te verliezen op dit moment. En dat, dat, dat straalt hij ook uit. Hoe belangrijk is het voor het tennis, voor het mannen tennis? Uh, we hebben natuurlijk Federer gehad, we hebben Nadal. Uh, hoe belangrijk ja, nou, is ja, het nu het, dat, het, het dat hij echt aan de top komt? Ja, het is, het is, het is belangrijk. Zeker ook omdat, uh, er was altijd een top vier. En die Murray is, hebben we na de Australian Open eigenlijk niet meer gezien. Een enorme vormcrisis. Coach eruit gegooid. Federer is niet meer de Federer die het was. Geen schande. Kan best nog een keer Wimbledon winnen, maar ja, dat constante dat heeft Federer ook niet meer. Dus dat er nu misschien een tweestrijd gaat komen en die, ja, die ontbrandt nu een beetje tussen Nadal en Djokovic, ja, dat, dat is natuurlijk geweldig. En dat de positie van Nadal, die eerste positie op de wereldranglijst, nu ook aangevallen gaat worden, ja, dat is alleen maar goed voor het tennis. En het is een leuke speler ook, hè? Het is een mooie speler. Hij, het was altijd een beetje, stond hij bekend als grapjas, hè? Clown. De joker, een clown. Nou, dat is ook een beetje uit zijn spel. Dat, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Wat, wat serieuzer geworden, pakt hij, het, pakt hij het aan. Maar het is inderdaad een attractieve speler om naar te kijken. Het, het is een goede jongen. De uh, nationalistische wat hij in het verleden altijd had met support en zo, dat, dat raakt er wel een beetje uit bij hem. Uh, hij gaat ervoor. Uh, sportieve speler. En uh, ja, uh, we gaan het zien. Het belooft een mooie tweestrijd te worden op Graffel. We gaan hem nauwlettend volgen. Novak Djokovic. Mark Brasser, bedankt. Voetbal vandaag. Ajax gaat niet in op een verzoek van de Vereniging van Aandeelhouders, VEB... om een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering in te lassen. Volgens de aandeelhouders hebben ze onvoldoende informatie gekregen van de club. Bovendien vraagt de VEB zich af of er niet beursgevoelige informatie is gelekt. Volgens Ajax hebben de aandeelhouders alle informatie gekregen. De club zal een vergadering uitschrijven zodra dat nodig is. En Gilles Schwerts, Arjan Swinkels van Willem 2 en Heerenveener Christian Grindheim zijn voor vier wedstrijden... Geschorst. De aanklager op voetbal van de KNVB vond hun rode kaarten van dit weekend die straf waard. Ze zijn alle drie met de straf akkoord gegaan. Rogier Meijer van de Graafschap kreeg een voorstel van één wedstrijdschorsing voor het neerhalen van een doorgebroken speler, maar hij is niet akkoord met die straf. Zijn zaak gaat nu naar de tuchtcommissie. En Ajax is weer een verdediger kwijt. Deli Blind heeft aan de wedstrijd tegen Heracles een scheurtje in zijn rechterenkel opgelopen... Hij moet vier tot zes weken toekijken. Morgen, mogelijk is het seizoen voor hem voorbij. En ook Maarten Martens van AZ is een behoorlijke tijd uitgeschakeld. Hij liep tegen Feyenoord een vleeswond op die gehecht is. Zonder complicaties staan daar drie tot vier weken voor. Ajax gaat een benefietwedstrijd spelen voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. Het duel maakt deel uit van de actiedag Nederland help Japan... die Ajax samen met het Rode Kruis in de arena organiseert. Het Japanse Shimizu S-Pools is de tegenstander. En dan was er vanavond nog een wedstrijd in de Jubilair League. Goahead Eagles tegen RBC Roosendaal eindigde in 2-0. Pedro maakte de twee goals. En Hollemans en Kruis van RBC kregen allebei in één keer rood. Dat was Duffy met Keeping My Baby. Donderdag gaat de honkbalcompetitie in Nederland weer van start... en Neptunus, de roemruchte club uit Rotterdam, verdedigt de titel. Onder leiding van een nieuwe coach en met een aantal nieuwe gezichten in de selectie. Als opwarmer naar de competitie speelde Neptunus afgelopen weekend mee in het Hudson John-toernooi. Die finale werd een Rotterdams onderrondje met gastheer Sparta Feyenoord. Een reportage van Edwin Cornelissen. U hoort het misschien ook wel een beetje aan de muziek. Het dreigt een beetje een gezapig middagje te worden. Rondom het honkbalveld van sparta Feyenoord. Het zonnetje schijnt, de temperatuur is aangenaam, mensen zijn een beetje aan het praten. En toch is het een echte stadsderby in de finale van het honkbaltoernooi. Tussen de thuisklub, sparta Feyenoord En de rivaal Neptunus. Lopen, lopen, lopen, lopen! Thijs, thijs, thijs. Een oefenwedstrijd dus voor Neptunus, de regerend kampioen, trainer Jan Collins... in de voorbereiding op de nieuwe competitie, hè? Ja, dit is uh, echt een goede repetitie voor het begin van de competitie. Dus, uh... En dat met een nieuwe coach, maar eigenlijk oude bekende van de club, hè? Al ja, 23 jaar zit ik in de coachingstaf en ik denk ik heb uh, 20 jaar gespeeld. Dus totaal, 43 jaar ben ik zo wat hier zo... Dus het hart ligt bij de club. Wat is het voor een club, Neptunus? Neptunus is een club altijd, ik, hier, daarvoor, ik ben ook een harde werker. En uh, Neptunus hebben mensen uh, in de club die zijn ook harde werkers en, en, en dat spreekt mij aan. Jan Collins, dus de nieuwe trainer, saper Wagenaar, een van de spelers. Hoe zou jij hem omschrijven? Ja, altijd heel rustig. En uh, hij kan goed vertrouwen geven aan mensen. En je zou hem niet snel boos maken. Maar goed, als hij boos is, dan uh, is dat duidelijk. En uh, ik denk dat hij ons wel. Uh, ...naar een goede, goed resultaat kan leiden. De aanmoedigingen op de tribune zijn nog altijd duidelijk hoorbaar. Als Sparta Feyenoord het probeert. Of als Neptunus toeslaat. Het staat al snel 5-0 voor de landskampioen, voor Neptunus dus. Dat een aantal spelers zag vertrekken. Bijvoorbeeld twee pitchers. Dat zijn weer een boot kwijt en Ruziwis. En dit is de tweede beste pitch van Nederland. Maar daarentegen hebben wij ook, uh, ook uh, uh, goede pitch erbij gekregen. Dat is uh, Ashwin Asjes. Precies. In de plek van Liam Boyd kwam Ashwin Asjes. Hoe is het om uh, bij Neptunus te zijn? het, uh, is uh, goed hier om hier te zijn. So, I uh, have some fun. Yeah? Uh -huh. Ja. je volgt hier eigenlijk een uh, grote naam ook op, hè? Liam Boyd. I mean, those persons were here first. So I'm just trying to be me and do my thing. Yeah? ik ga de titel defenderen, dus we werken hard en alles is goed. Ook bij de catchers verdween er een speler, Martijn Mewis. Martijn is gestopt, maar uh, daarvoor daar, hebben we kregen Sapen Sape is ook, die uh, komt eigenlijk uit de Neptunische hongbaarschool. Yeah. Voor hem is niks nieuws eigenlijk. Hij doet het hartstikke goed. En zo zal Saper Wagenaar nou dus weer gaan catchen voor Neptunus dit seizoen. Hij keert terug op het oude nest, kan je zeggen. Ja, ik vind het fijn om weer terug te zijn, want... Uh... Niveau ligt een stuk hoger en uh, ja, jongens zijn gewoon leuk en het is een goed team. En het is leuk om weer mee te spelen om de prijzen. Ja, mevrouw, je kan het wel blijven proberen, maar met Sparta Feyenoord wordt het helemaal niks vandaag. Want Neptunus is veel te sterk. 12-0 wordt het maar liefst. Maar ja, het komende seizoen, wat mag je daarvan verwachten? Ja, ik denk uh, dat wij uh, veel punten gaan scoren. En het is aan onze pitching staff dat wij vaak in nul zouden houden. En de pitching staff en de hepsi infield die maken ook weinig fouten. Dus ik denk dat wij eigenlijk veel punten gaan scoren en weinig tegen kregen. Of de titel geprolongeerd gaat worden, dat is nog even afwachten. Neptunus heeft in ieder geval de eerste prijs van het seizoen al binnen. Lies maar dat laatst, toernooi-winnaar Neptunus! Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Het Hongbal gaat weer beginnen, in ieder geval uh, de competitie. Dan hebben we nog een paar berichten voor u aan het einde van deze uitzending. Een triest bericht uit de basketbalwereld, want in Amsterdam is gisteren voormalig basketbalscheidsrechter Piet Leegwater overleden. De Amsterdammer was jarenlang een begrip in de internationale basketbalwereld. In 1976 vloot hij op de Olympische Spelen in Montreal de finale tussen de Verenigde Staten en het toenmalige Joegoslavië. Leegwater hield aan zijn carrière ook een koninklijke onderscheiding over... hij werd in 1990 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Leegwater is 78 jaar geworden... En Dorian van Rijsselbergen heeft een voortvarende start gemaakt in het zeiltoernooi om de Prinses Sofia trofee voor de kust van Mallorca. De Texelse windsurfer won beide races in de RSX en nam meteen afstand van de Brit Nick Dempsey. De Brit is volgend jaar een van zijn belangrijkste concurrenten tijdens de Olympische Spelen. En nu zijn we echt aan het einde gekomen van onze uitzending. U kunt zo meteen nog gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen, vanavond gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond. Now